De Brekers. Of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. Vandaag Kiespijn. Dan moet je toch eens eventjes kijken. Dat blinkt dat klaar maar voorbij razen. Even stoppen voor een oude bedleggerige man oversteken. Nee, maar, vergeet het maar. Laten we eventjes uh, naar de stoplicht lopen voor de securiteit. Lopen? Lopen? De kroeg is in de overkant hier. Daar. Alsjeblieft zeg ik, ga me dan een beetje lopen. Nee, we steken hierover. Kom op, joh. houd je met mij af hè. Ze rijden ook twee tegelijk dood. Voor jij gaat voorop. Ik dank je hartelijk. Wat nou, wat? Oh, oh, oh, wat lef, hè. Wat een. Weet je wat jullie hebben? Jullie hebben papje laag. Ja, bedankt. Bang voor een beetje blik. Nou in de oorlog was dat wel even anders. Toen dat blik ons land binnen kwam rollen. He, toen stond je vader ook, pol. Oh, ik dacht dat jij toen in de bak zat. Ja, nee, wacht even. Kom nou. Ogen dicht en oversteken. Nee, pa. Nee, niet doen. Pa. Pa. Nee. Au. Au. Au. Ga je bed. Au. Au. Maar ken je bed. Au. Au. Al mijn lichaam! Waarom ga je dan liggen? Stil hou oh. mijn lichaam. Mm. O jee, zeg! O, o, o. Ik heb u toch niet geraakt, dacht ik. Oh, niet geraakt. Moet je nou eens even kijken. Mijn beenie, mijn been, mijn been. Hé, hey, pas dan nou Ik kan het niet, jongen. Zeg, uh, ik remde net op tijd, meen ik. Nee, ik ben geramd. Ik heb het zelf gezien. Mijn zoon hier, jij hebt het ook zelf gezien. Mijn pantalon hier. Mijn, mijn nieuwe Montano. U uh, nu stak over zomaar ineens en... Uh... Ik heb geen ogen in je kop, man. Kan je niet uitkennen? Eh, pa, toen nou. Ja, meneer, toen nou. Oh nee, mijn been. Zal ik anders even kijken naar uw been? Blijf af. Blijf, nee, nee, Ik raak het al, alcohol. Jongens, alcohol, alweer oh, kraak. Ga weg, u maakt me misselijk. O, nou, pa. Maar meneer... Eh... Oh niet dan, niet mee. Zijn. Mensen om mij heen. Nee, we houden het verkeer op. En, eh, maar, spel de politie. Het, het, het spijt een vreselijk, meneer, maar... Hij ja, hebt gedronken, dat raak je toch? Nou ja zeg, gedronken, gedronken. Kijk, op, ik wist het wel, hoe kon je, hoe kon je man... ...en dan een oude arme oorlogs verliezen te grazen nemen? Misschien kunnen we toch het beste even een, een ambulance... Ja! En, <laughs> spel de ambulance, de politie. Ja. Mezen, deze man... Dit monster is een luxe slijf. U gaat wel ver, meneer. Hier staat een anonieme alcoholicus. He? Het is niet waar, meneer. Ik kom net van een receptie, ja. Maar alcoholicus, nee. Ik uh, Zal ik dan toch misschien wel eventjes de politie bellen? Ho, ho, ho, heeft u iets gebroken? Hoe weet ik dat nou? Ik had toch niet een vleeskaken. Nee, nee, maar ik weet het wel. Laat me even kijken. Nee, nee, u heeft niets gebroken. Nou, ik heb u ook niet geraakt, dus kunt u ook niets gebroken hebben, meen ik. Maar u heeft schrik, en, en uh, Als ik u nu eens de schade vergoeden... Dat he? kan toch niet, man. Als ik u nu eens 50 gulden geef... <laughs> oh, je op een draafstil, 400 man op straat. <laughs> nou, oh, ik gooi wat? dat voor de ombudsman. He? Wat een schandaal. Een schandaal, ja, zegt dat wel, ja. Hier, 100 gulden, pak aan. jongen. Peek, slijp mijn weg. Sleep, ik wil er niks van weten. Hier, neemt u nou maar aan, meneer, dan praten we nergens meer over. Praktisch niks gedronken hoor. Keurige receptie. Hier, ik, ik, ik zal het mijn vader overhandigen. Sleep me Dank u. weg, Sleep me weg van die moordenaar. Ken je wel? Witte Poortemaniak. Ik heb mijn eigen voor je geschaamd. Weet je dat? Voor wie? Voor mij? Ja. Voor je eigen vader? Oh, zul ik theater maken? Op straat? Hij, de man, had mijn saver ja. aangereden. Wel, nee, ouwe, je hebt je gewoon het vallen voor zijn auto. Van de, sch van de schrik. Ja. En de die, de druiloor had gedronken. Weet je dat? Mag ik je dat even zeggen? Dat zijn hij zelf. Er is helemaal niks met je aan de hand. Zo'n vuile patjepeer. Oh. En dat jij er nog geld van hebt aangenomen, dat begrijp ik niet. Dat kan ik niet volgen. Dat dat, dat, wat krijgen we nou? Ja, jij hebt aangenomen. Je voor nam, jou. Je nam. Je vrouw. Je, je, je wou het onmiddellijk hebben toen, toen die kerel weggereden was. Ja, nou, of course. Natuurlijk. Dat begrijpelijk. Maar jij hebt... Jij nam het aan, niet ik. Ik scheneerde mijn eigen rot. Het is dat ik het geld nodig Role heb. Kleur. Toevallig okay. heb ik het nodig. Voor een nieuwe pantalon. Moet je eens even kijken hier. Ja, de vrouw is uit je broek, maar dat is al twintig jaar. Zeg, wat is dat voor lawaai? Daar heb je hem. Oh, was jij er ook? Ja, ik lag op bed kunnen weten. Ik ben ziek. Ja, dat roep ik al jaren. Ik heb pijn. Wat heb je dan? Haar? Ah, pijn in mijn mond, jongen. Mijn kiezen. Volk kiespijn. Meister. Hij stelt zich aan. Uh, wat weet u daarvan? Echt, dat weet van pijn weet ik alles af. kan ik Ik sterf van de pijn. De moeder de tante. Ah, waarom? Wat zit er maar bij? Nou, ik heb het over Harry. Oh, die! Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Wat ik je zeg, had, bij de tandarts oh, daar daaruit kunnen oh, proberen. nee, nee, nee, geen tandarts voor mij. Ja, nee, daar kom je nooit oh. van die pijn af. Oh, oh, oh, geen tandarts oh. over mijn lijk. Kan ook. Oh, oh, hier oh, oh, heren, taaien, oh, mensen. Oh, oh, oh, wat mijn lijk heeft, is oh, niks menselijks meer. Ik word zenuwen, ik heb nog een kerm. Oh, ik voel me niet goed, en toen oh, het in mijn maag. Oh, en dat kan ook de honger uit. Ach, jou mankeert niks. Nee, nee. nee, nee, nee. Ik heb een shock. Ik heb zuivere Jok, Help me, Peek, ik word niet goed van die kiezen. Ik, ik, ik leg al de hele dag te lijden. Ja, ik weet er niet hoe ik je kan helpen? Ik heb er niet voor gestudeerd. Oh, nee. nee, hij had er het hoofd niet voor. Nee, nee, nee. maar uh, uh, uh. hij moet eruit die kiezen. Ga dan naar de tante. Oh. Nee, nee, nee, dat doe je oh. toch met een touwtje. Ja. Wat? Oh. <laughs> Onbegrip. Oh. Eindje touw om je kies, andere eindje de deurkruk. Deur open, dan geef je m'n sweepert, nader hem dicht en een touwtje trekt die kist eruit. Denk je? Denk je, denk je, daar hoef je toch niet voor te denken, dat deed je maar al. Altaad, zo ben ik aan mijn gebied gekomen. Geef mij eens een touwtje. Geef die man een touwtje. Geef die man een touwtje. is dat goed? Juist, nou de patiënt blijft liggen, blijf jij nog liggen, prima. Hier. Kom nou hier Noga Blok, jij, kom nou, nou kom dan, op je knieën, laag nou, laag, laag, ja, ja, ja. Kijk je niet, ja, nou. ik kan, ik kan even niet lopen, mijn been wordt weer stijf. mond open nou, la, le, bul, kom nou, mond open, is het? wacht nou, is het deze, nee, deze, au, au, ja, ja, echt deze, ja, ja, dus deze is het, hè? weet je zeker, hè, Oké, okay, oké, okay, ja. Wat een erop beroep, zegt Tante. Nou, nou bind ik het touwtje eromheen. Even je kies op elkaar. Hij uh, uh, uh, uh, uh. blijft me zo met je. Te zicht... Ja, je huh? zei kiezen op elkaar. Uh, Hufte. Uh. Het, die scheur open, Hufter. Ja, Oe, wat een onsmakelijk gezicht. Oh, wat een lucht. Zo, nou, even, ja, het yes, touwtje zit vast. Ja, nou, Peek, bind dat andere end aan die kruk voor de deur. ja. Zo, ja. niet opstaan. Blijf jij daar nou zitten, alsjeblieft. Ah, ja. ah, ah, ah. Touw vast. Ja. Deur open. Ah, ja, vlees. Deur dicht. Dat lijkt wel een kies van 3 kilo. Is het opgelost? Nee, is niet opgelost. Die kies zit er nog. Wat was die bol staan? De kut weer de, de deur. deur. open twee. Wat is dat nou weer? vlees die stond voor de deur drukken op open de deur. Maar open. Ja, ja, Kalle man. Even die kut terug de doen. Ik heb een flauwe puls. Ik heb vrij genadig gestreken. Nou, dat je de deur met in mijn gezicht dichtgemaakt. Ah, hij ah, had mijn neus ook kunnen is, breken. Ik was voor Harry ah, bedoeld. Oh, mag die zijn neus er wel af? Nee, ah, ik moet eruit. Ach, wat is er nou toch aan de hand hier? Hebben we hebben aspirines in huis. Oh, Toos. Toos. Met ah. ben ik blij dat je er bent. Ik ben aangereden vandaag. Ik heb kiespijn. Dat is een plebère in een luxe wagen. Ik heb een shock. Een shock oh, en ik heb een staartpijn. bij. gek van de pijn. Ik ook. Ik ook. stel te gaan oh oh Ik stel me helemaal niet aan. Nee, hij, oude. Oh. En nou heb ik waarschijnlijk bloed, heb ik ook oh. verloren. Oh. Ik oh. weet niet waar, maar ik voel me eigenlijk best zo zwak. Wat is het, Trace? Wat heb je mopjes? Je zo bleek. Oh. Ik weet het niet. Ik denk dat ik griep heb al de hele dag. Oh. Een koppeljonto's. Ook oh, moet er niet aan denken. Voor mij, voor mij bedoel ik. We moeten toch ergens aspirines hebben. Maar je bent toch niet ziek? Jawel, dat zeg ik toch de hele tijd. Ik heb het tegen Toost trouwen hoor. Tegen wie? Tegen Triest. Oh, dit kan ik er nog net bij hebben zeg. Ja, Toost, oh. weet je wat? Ik blijf hier liggen met mijn been. En jij gaat fijn in de keuken. Ik ga fijn mijn bed, in. Maar mijn mop in nou het toch? Ach, ik voel me niet goed, Mike. Ik ben zo misselijk. Misselijk, maar je bent nooit ziek. Nou wel, ik ga naar bed. Jongen, ja, maar, maar, maar al, al, al, al die zieken dan in het eten. Ik, ik. ik hoef niks. Ik heb ook geen trek. Ja, maar ik wel. Ja, warm maar een blikje, op. Ja, warm waarom maar een blikje? En, en, en dan. Ja, dan maak je hem over en dan eet je hem leeg. Oh, en dan ga je uit over eten. Ja, ja, ja, ja, ga jij helemaal maar naar bed. Ergens moeten er toch aspirines zijn. Ik vind een geklechte ja, ook wel smakelijk, Peek. Versterkend ook. Oh, Peek, hm? als je die aspirines gevonden hebt, oh. breng mij er de ook twee. Ja, ja, ja, ja. ja, maar ik eerst, ik eerst. Ik verga nee. van de pijn in mijn kaak. Of een bruin boterhammetje of. Nee, Witmar, nee. De, nee, doe toch maar bruin. Oh. Dat schijnt gezond te ja, wijzen. Oh, Peek, Peek, hè. Help me! Peek! Peek! Warme eh? melk oh. wil ik wel hoor! Hoor je me, jongen? Kan je mij ook... Peek! Peek! Peek. Oh. Wat is er, jongen? Ik woon niet goed! Nee, Peek, nou niet. Nee, nee, maar je hoest in mijn gezicht. Laat me toch, joh. Ik kan niet, ik kan niet slapen zo. Het is bloedheet in het bed. Nee. Ik ben ziek. Bloedheet. Ik heb koers, Peik. Ik leg in een besmetbak. Uf, bloedheet. Ga je dan op de bank liggen? Ja, boven de bofane zeker. Wat? Ja, hij kon niet terug, vanwege zijn been, zei die ja, Is u te bank blijven slapen? Heek. Heek. Oh, nee. Hij heeft wat. Zeker vergeten het ontbijt te bestellen. Heekie. Ga nou maar. Wel, ja, hoespen er maar uit. Hé, ik kom. Maar hou je rustig. Gespeeld binnen midden en wat is, wat is er nou? Ik, ik word gek, jongen. Gek wordt ik hier, van die flapkaners. Die, eh, uh, Die leggen te kreunen en te gillen. En dan te geruiten van die toast. dat lijkt, lijkt hier wat dat wilde bijstok van Arthus. Beek, oh. hey. doe de deur dicht. Ja. Zeg, wat is dat voor lawaai? Je maakt iedereen wakker. Nee, dat moet ie goed zeggen. Iedereen is wat wakker. Alpen, Komt door jou. Ik kan niet slapen door de pijn. Dan probeer je aan wat anders te denken. Ja, dat doe ik ook. Ik probeer steeds aan iets te denken, aan dat, uh... Nou ja, dat vertel ik liever niet. Nou, maar, maar, maar steeds komt die pijn weer terug. Het is zo erg. Ik, ik, ik, ik kan wel janken. Nee, hè. Doe er iets wat aan. Ik kan daar niet tegen, hoor. Als die ouwe daar, eh, Of zelfs die dingen gaat zitten huilen. Niet doen. Ik kan daar niet tegen. Nou, jongens. Nou, nou jongens, ga als nou, Alsjeblieft, ga ja, ik. Dat kan ik kan ook niet tegen. Ja, ik ga er niet tegen. Wat gebeurt er hier nou? Niks. Het drukt wel op. Staan jullie dan nou om klokken twee midden in de nacht te grienen? Thijs, je bent in. Nu, je bent in. Harry, morgen naar de tandarts. Pa, hou je kop. Ik zeg niks. Hou je kop. Morgen, <lacht> Toon. Nee, maar daar hebben we kwek, kwik, kwek en kwak. Wat een genoegen. Daar heb je het over. Drie koffie. Zijn jullie het huis uitgezet? Trace is ziek. Jij ziet er anders ook slecht uit? Aangeschoeg, ja, ga Hij slaapt er Heb jij misschien een aspirintje voor mijn toon? Oh, dat is wel een uitgelaten stelletje. Peek staat erbij, zijn opgewarmd lijk. Zijn zwager staat te trillen. Met zijn vader trekt toch een beetje met zijn been. Goed, drie koffie. Nee. Nee, ik doe het niet. Oké, okay, twee koffie. Ik ga niet naar de tandarts. Ja, gaat wel. Oh, oh mijn kies! Sven, oh. gisteren aangereden door een wagen. Harry? Nee, ik, ik durf het niet. Hij sterft van de pijn, maar hij wil niet naar de dokter. Oh. Je moet die pijn eerst verzachten. Hé, hey, haar, Je moet een cognac nemen, geen koffie. Cognac tegen de pijn. Maar je dat nou? Om tien uur in de ochtend. Het helpt echt. Ik weet het niet. Doe het nou maar, Seibel, toon het gelijk. Twee koffie, één cognac. Oh, hou! Oh, oh, mijn been speelt weer op. Eén koffie en twee cognac nou ik maar. Ik krijg hier pijn van in mijn kop. Geen koffie, drie cognac. Nee, ik wil koffie. Nou, ik dit. Nou nee, hoor, ga maar maar een krakje. Ja, uh, tegen de pa. Nee, we nee, nemen er nog niet. Nee, nee, nee, nee, nee, laat hem maar gaan. Ah, nee, nee, nee, we nemen er nog niet. Hij komt op de nou, har, ik heb een afspraak gemaakt met die tandarts. Ah, nee, nee, we nemen er nog niet. Antonio, dos was knakkost. Dus je hebt er al zeven achterover geslagen, ouwe. Zeven? En jij ook? Nou, genoeg uit, dus we gaan. Nee, nee, nee, nee, ik ga niet met je mee. Ik voel geen pijn meer. Maar die kies, die zit er nog aan bal. En ik heb je afspraak al gemaakt, dat kost geld. Ik die niet over geld, maar ik betaal vandaag. Wil je het even noteren, Toon? Gaarne. Ik heb toch die mijn nog voor mijn been. Pink, jongen, is het niet wonderbaar. Ik kwam hier net binnen met één slijpend pijn en ik ga er weer lam uit. Ik denk dat ik nog maar eventjes ga bellen. Ik ken het hier helemaal niet. Wat zijn we hier nou aan? is de wachtkamer van de tante. Ja. de tante! Ja, voor jou, lachenbek. Ja, ja, ja, voor mij. Ja, voor. Zo. Als je hij is, je, is je in slaap gevallen. Als Nou ja. Oh. Oh. Nou, ja. nou Oh, ik schaam me zo diep. Uh, zo diep. Wat moet zo'n tandarts wel niet denken van zo'n stelletje ongeregeld? Hij stel je toch alsjeblieft die aan, man. Ik zit onder de rode vlekken, ben op van de zenuwen. Laat even op Harry, pa, dat hij niet bakken wordt. Ik ben even aan uh, de, uh, de wc. Nee, papier bij. Uh, Een klein diepstel. Gijgen. Nou, de... Nee, maar. U hier? Eh, ken ik jullie? Eh, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, jij bent die spookrijder die alcoholicus. Nou, nou, nou, u bent zelf ook niet helemaal fris, hè, zou ik zo zeggen. Nee, soort zoekt soort, hè. <laughs> ja, <coughs> een uh, grapje. Maar toch, ik was telefonisch ingelicht dat het een uit de hand gelopen spoedgeval was. Maar uh, dit slaat toch wel alles? Komt u mee? Ja. Uh, ja, uh, nee, nee, kijk, het is namelijk zo. Komt u maar mee. Nee, wacht, uh, dokter. Uh, je... Vertelt u me uh, dat maar uh, even in de spreekkamer, nou, ja? Nou, kijk, dat zit zo. Mijn zoon is een demagogisch mens Die zijn moeder, heeft over. Ik kan het u uitleggen. Ja, doet u dat. Kijk, het is die dinges, uh, die geeft last, uh, dokter. Dus kwam u maar even langs, ja. U heeft de laatste tijd veel last, hè, van allerlei zaken. Hoe is het nu met u na dat uh, ongeluk? Uh, nou, ik uh, trek nog met mijn been, professor. Hè? Zo, u ja. trekt nog met uw been. Oh, ja, heer dokter. Nou, ik doe het ouderwets. Ik trek nog met een tang. Wilt u even helpen, zuster? Uh, wie is die dikke mevrouw? Uh... Dat is mijn assistente, Annelies. Gaat u zitten. Dag, mevrouw. Uh, ja, nee. Uh, gaat u nu alstublieft zitten. Nou, luister even, broer. Ik kan A uw broer niet. Nee, dat bleef... Zitten! Ach Zitten! Ja. <laughs> gaat het? Help meneer een handje, Annelies. Zo vroeg en dan al zo dronken. Haha. Goede man, het is de pijn. Ja, ja. Ik vind het ongelukkig. Ach, maar. zo. Ja, ja, het is toch wel gerievelig zo stoel. Rotterdam, vertrokken... met een eetam van oude schuld. Stil blijven zitten, alstublieft. En mond open graag. Dan hadden wij een kleine jongen... Ja, ja, houden zo. Ah. Zo, ja. Nee, dank je, Annelies. Ik denk niet dat we hem hoeven te verdoven. Meneer is al verdoofd genoeg. Hou jij zijn mond maar even open. Ja, ja, ja, dat wordt trekken. Ik heb bij meneer nog iets terug te halen. O, oh, en toen ik weer terugkwam... lag Harry te ronk in de wachtkamer... en was de tandtaas bezig vaders laatste kies te trekken. De laatste die ik toch van mezelf uit. Jullie hebben weer een goede beurt gemaakt, hoor ik oh, al. Oh, ik schaamde me rot, maar die tandtaas moest er eigenlijk wel om lachen... Volgens mij kende ik hem ook ergens van. Dat is die proleet die mij overreden had. En man lachen. Ja. Nou, mooie kunst. Hij is de contante betaling. Nou, kon ik zo mijn eigen honderd gulden weer teruggeven. Nou, gelukkig heb je die ook nog geholpen. Ja, Hey, ik was half in slaap, anders had ik het nooit, nooit. En mijn leven over mijn laag. En had ik nooit gegeven, mijn laatste kies mij, dat... Ach, je kan er ook geen last meer van krijgen, moet je maar denken. En Harry, ben jij ook een beetje opgeknapt? Heb je ergens, aspirientjes? Wat? Ja, ik heb zo'n pijn in mijn kop van die cognac. En dat is... Al, ik heb zo'n... Is... Oh, ik hoor het al. Jullie zijn weer helemaal beter. Hoe voel jij je naam op? Nou, nog niet helemaal honderd procent. Nee. nee. Nee, ik voel me ook wat slapjes. Misschien toch ook een beetje. Ik weet niet, griep. En de vermoeienis van de laatste dagen. Ik denk dat ik er weer in duik. Ja, ja, weet je, mop, ik denk dat ik maar met je meega. Oh ja? Ja, maar geen risico nemen, je in. Gezellig. Ja, eh, uh, jullie vermaken je wel? Hé. Huh? Wat? Ja. Zij wel. Zitten we nou, uh, dingen In ons up. Een lege gevoel. Ja. Voornamelijk in mijn mond. Ja, ja. Een soort gat. Ja. Ja. Zeg, ik moet ineens uh, denken, dingen Een gat. tandart. Een gat, dat, dat, dat kun je toch vullen? Ja. Ja. Toon? Toon? U hebt geluisterd naar De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling was als volgt. Peek Piet Reumer, Trees zijn vrouw Tonny Huurdeman, Harry Sakko van der Maade, Duiten Wim de Meijer, Toon Ab Abspoel en Fokke Johnny Krakamp Senior. Technische realisatie Benden Hartog, regie Hero Muller.